Uur. Dit is Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Het Chinese telecombedrijf Huawei stapt naar de rechter... om weer volledig toegang te krijgen tot de Amerikaanse markt. De Amerikaanse overheid heeft zijn organisaties en diensten... en hun toeleveranciers verboden om Huawei-producten en netwerken te gebruiken... uit angst voor spionage door de Chinese overheid... De Amerikanen proberen andere landen, waaronder Nederland... ervan te overtuigen om ook niet in zee te gaan met Huawei. Het bedrijf zegt dat de Amerikaanse wet die Huawei aanmerkt... als een veiligheidsrisico ongrondwettelijk is. De ondernemingsraden van 17 grote bedrijven in Nederland... vinden het onterecht dat hun werkgevers worden afgeschilderd... als grote vervuilers. In een open brief aan de politiek in de Volkskrant schrijven ze... zich sterk verantwoordelijk te voelen... juist omdat hun fabrieken veel CO2 uitstoten... De brief is ondertekend door werknemers van multinationals als Esso, Shell en Tata Steel. Ze wijzen erop dat de ondernemingen hun best doen om efficiënter te produceren en de uitstoot terug te dringen. Ook roepen ze het kabinet op om de klimaatdoelen niet heilig te laten zijn. De Amerikaanse senator Martha McSally is verkracht door een meerdere... toen ze bij de luchtmacht diende. Ze zei dat tijdens een hoorzitting over seksueel misbruik binnen de strijdkrachten. Uit schaamte heeft ze de verkrachting nooit gemeld. Volgens de senator moet de krijgsmacht meer verantwoordelijkheid nemen... bij het achterhalen en bestraffen van seksueel misbruik. Politieke partijen die meedoen aan de provinciale statenverkiezingen... willen dat het netwerk aan snelfietspaden wordt uitgebreid... De Fietsersbond vergeleek alle verkiezingsprogramma's en concludeert dat vrijwel alle politieke partijen pleiten voor een beter netwerk en fietspaden. Het moet forensen verleiden de fiets naar het werk te pakken en de auto te laten staan. Het weer bewolkt, veel regen en veel wind en het wordt een graad of negen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De nasleep van een ongeluk op de A9 veroorzaakt nog veel vertraging in Noord-Holland. Van Alkmaar naar Amstelveen is de weg wel weer vrij... maar je hebt nog een half uur oponthoud tussen de knooppunten Kooimeer en Velsen. De A22 ook nog een half uur vertraging daardoor van Beverwijk naar Velsen. Voor afrit Eimuiden staat nog 5 kilometer file. Op de A8 Zaandam-Amsterdam een half uur vertraging tussen Westzaan en knooppunt Zaandam... Verder drie kwartier tijdverlies op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk... tussen de Plesmanweg en Velse Noord En ruim een half uur tijdverlies op de N203 Alkmaar Amsterdam... tussen Krommenie en Purmerend. Verder is het druk op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk... tussen Noorddijk en Westzaan 20 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Heel mijn wereld, zeg me maar wat je wil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 Ja, mm.